daarvoor in de donderdag op Radio 501. Aftenoot van Lucien Grootes. En we beginnen deze afternoon met Dog. All you need is 501, dit is All You Need Is Sex need is. Need is. Nou, die gaan als een spier <laughs> ja. En wij inmiddels hier ook in de studio met een bakje soep erbij Ik hoop dat jullie ook even vier uur een soepie hebben genomen hier op het werk en uh, op natuurlijk uh, thuis, als je lekker thuis zit met een biertje, dat mag ook. Maar wij zitten hier met de muziek op Radio 501. En uh, we beginnen vandaag met een Volendance formatie. En uh, niet zomaar een Volendance formatie, maar uh, Blue Velvet. En dit nummer komt van hun plaat, Blue Velvet. En ja, dat is mooi. En het nummer dat we gaan draaien is Dog. Nou, mooi kan de radio ruim niet zijn. Dog op Radio 501. very first time, they usually look scared and somewhat surprised, it's not because I'm rude, no I'm even quite polite, they just don't know what I'm really like, I'm a dog Open up at night Don't ever stop me No Live alone baby Het wordt over Doug gesproken. Doug speelt hier aanstaande vrijdag live tijdens uh, the op het uh, Jakob stage. Blue Velvet is een tijdje stil, maar binnenkort komen ze vast weer terug met nieuw materiaal. En nieuwe optredens. Uh, hou die site in de gaten. Dan gaan we verder met Gerhard. Dat is mooi. Gerhard, die wil natuurlijk jou wel zijn. I want to be you. Gerard gaat ook als een speer, speelt momenteel de snot voor zijn ogen weg. En in deze cd draait hij de snot voor je ogen weg. I want to be you. Ja, nou, dat wil je wel. Uh, hij zit trouwens uh, flink onder de pannen, deze Gerhard. Getekend bij V2 Records, dat is toch wel een dingetje. En uh, ja, in het, in het uh, najaar komt uh, zijn eerste echte plaat uit, dus daar zijn we wel benieuwd naar. Ook begeleid dan door de echte Gerhardisten, zullen we maar even zeggen. Want hier zitten er nog de mannen van Triggerfinger bij en dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Echte vakmensen, dat is niet verkeerd als je die op je eerste plaatje kan meebrengen. Gaan we verder met Poolse muziek, het is natuurlijk het EK in Polen en Oekraïne. En iedere week zullen wij aftenoens even een Pools plaatje draaien. Dan beginnen we even met Greg Oers Dat is een beetje een jazz-achtige figuur, maar eigenlijk luistert die muziek weg als een echte Italiaanse kraker. Hier is Gregours Toenau op radio 501 met het nummer. Gevoelige regel. Ik zal het gewoon even vertalen, dan weet je ongeveer waar het nummer over gaat. Chua Regua van Gregorius to now, and to see you mee. Chociaż brak akcji, kwiaty akacji, chociaż zakręty, radość płenty. choć świat smutnawy, radość nawyk, Kiedy dni kiepskie i czarne nawet. Choć blask zwodniczy, Co świeci niczym. Kto się zachłysnął, nie mówi i krzyczy. Choć brak kierunku, Miar i kotwicy. Z nadziei, Z nadziei przyczyn tylko się liczy. Czułareku. Znak zapytania. Puste na duchu, raczej maligna, niż ziemia widna. Jak ja wiosna, wiosna zimna, wiosna. jak ptak bez, bez skrzydła, czuła reguła. życie na dobre wyszło. jest kropka myślnik umysłu. ktoś minął metę Zawody nie te. ktoś był na szczycie Czy to już życie choćby niewiara rozpaczy choćby przegrana przegranej tama Stand up straight and keep real quiet Try to smile while I Robin Blok was dat Comfort Zones op Radio 501. Way me. Back where Volgende week uh, komt hier in de studio plaatjes draaien Tim Pons van het uh, blad The Music Whisper voor fanliefhebber van luisterliedjes, zoals deze. Robin Blokke uh, was ook het eerste onderwerp in dat uh, tijdschrift. En dat ging, het hele tijdschrift ging over dat album, hoe dat tot stand is gekomen en dergelijke. En, uh, nou, de muziek is inderdaad uh, prettig voor op deze donderdag ja. Maar uh, het kan natuurlijk nooit zo rustig blijven. Want we moeten wel aan het werk blijven. Het is nog geen vijf uur. Dus alsjeblieft wel even zorgen dat er wat meer knal en vuurwerk erin uh, schiet. Door jouw speakers. Dat gaan we doen met uh, Lefty Soul Connection. Samen met uh, Michelle Davis uh, hebben ze een hele aardige plaat uh, volge, volgeluld. Straks komt Valentijn Banier in de studio van Cirque Valentijn. Die is nog onderweg. Maar wij gaan verder met... Shake it up. Burn it Loose! Van de platen One Punch Speed. Uitgekomen bij Top Notch. Hier op radio 501 op jouw donderdag. Donderdagmiddag. Wij gaan ondertussen verder met muziek. Happy Camper! One Happy Camper, Radiohead met airbag. Rechtstreeks van uh, CD, airbag, How Am I Driving, uitgegeven in een jaar dat er uh, geen album uitkwam. En hier is uh, MIMA. MA, nee, MA, wat is het nou weer dat Engels? Marit, gaat het in ieder geval over Mariteloos. Van Scramsy Baby, ex drummer van, ex drummer niet van, uh, van uh, uh, Brusselmans, maar uh, van Cesar. Uh, dit is Scramsy Baby. Met M-A-R-I-T. M-A-R-I-T. Dat was het. Hoog tijd voor koffie. And r o a l s d n s a r r a t n r o a Lied op Cesar, die band niet meer bestaat, maar wel echt uh, vette tracks heeft uh, gemaakt. Waaronder dus dat nummer waarin dat uh, Knock on Wood, waarin life is so much easier when you're stoned in voorkomt. En zelfs dat stond in dit liedje in ieder geval in de vorm van high, maar ja, high en stoned is ongeveer hetzelfde, tenminste zegt de leek. Uh, wie geen leken zijn op het gebied van uh, Nooie-Dotje-Wellen... er zijn uh, staatseinde. Dat is een gezelschap uit Utrecht. Vorige week... Uh, nee, twee weken geleden was het alweer. was uh, Jeroen van Beek in de studio... en die draaide allerlei plaatjes uit zijn eigen collectie. En uh, speciaal voor hem, omdat, uh, ja, omdat hij er ook heeft gestaan... Uh, draaien we nu staatseinde met een koffer. Een koffer van Welle Erdbal. En uh, het, welk, welk nummer kunnen we beter draaien dan die Erdbal? Nou... Geen antwoord, inderdaad. Die Erdbal, hier op Radio 501. Goedenavond, dammen en heren. Radio 501. Daverende donder... Serena Prime en de Mandevilles into the wind op Radio 501. Dit was de donderdisc op daverende donderdag, want daar luister je naar, hier op Radio 501. En wij gaan ondertussen verder met muziek van Docs. In ieder geval ja, van dat platenledeboel Docs, Roos Jonker, Big in Japan. Ja, wie is het niet, maar uh, zij in ieder geval wel, onwijs uh, Big. En uh, wij luisteren even naar het, The Man in the Middle op 501. Dat is wel zo leuk, hè? Met zo'n roffeltje er doorheen, Achtig dingetje. Heerlijk. Nog even en je bent hier vrij. En nog even is Valentijn in de studio. Valentijn van Cirque Valentijn. De koffieband. De band Koffie. Afijn. Roos Jonker. Only one thing, 'cause what I see you. This is Elio Pace and you're listening to Radio 501. Op 501 Fire City van hun, uh, van hun album Liquid Bread gaan ze downloaden van hun site. Het is allemaal Creative Commons, dus uh, we hoeven niks af te dragen aan Buma Stemra in dit geval. Dit, dit, is deze week. We gaan maar verder met de Zika Jump in, voor je hoofd. Ja, Sika met Jamtonnet op Radio 501. En wij gaan even naar de reclame. En straks zijn we terug met Valentijn en zijn platenkast. Eerst dus de reclame. Dus luister goed jongens en koop al die producten.